Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Bij twee zware explosies in het centrum van Bagdad zijn zeker 91 doden en 260 gewonden gevallen. De explosies waren kort na elkaar in de ochtendspits. Doelwit waren twee regeringsgebouwen in de groene zone. Dat is het zwaar beveiligde bestuurscentrum van Bagdad. De bommen zaten in twee voertuigen die aan de rand van de groene zone stonden geparkeerd. Het is onduidelijk wie voor de twee aanslagen verantwoordelijk zijn. In augustus vielen bij aanslagen in de groene zone honderd doden en honderden gewonden. In Jeruzalem heeft de politie vanochtend twee keer de Tempelberg bestormd omdat Palestijnse jongeren met stenen gooiden. Drie agenten raakten gewond. Een aantal Palestijnen werd gearresteerd onder wie een naaste adviseur van president Abbas. Hij zou jongeren hebben opgehitst. De Tempelberg is voor zowel joden als moslims een heilige plaats. De laatste tijd is het er weer onrustig. In Breda zijn bij een brand vanochtend 50 mensen geëvacueerd. De brand brak rond kwart over vijf uit in een flatgebouw in het noorden van de stad. Niemand raakte gewond. Na een uur was de brand onder controle. Er is ineens schade aan de buitenkant. De Bredaanse politie gaat uit van brandstichting en heeft een groot rechercheteam op de zaak gezet. De Ketelbrug in de A6 is vanochtend weer een uur open geweest voor de scheepvaart. 147 schepen maakten daar gebruik van. De Ketelbrug is dicht voor de scheepvaart sinds drie weken geleden de klep ineens omhoog schoot. Er botste een auto tegenaan waardoor leden van een gezin gewond raakten. De oorzaak van de storing is nog steeds onbekend en de brug blijft voorlopig dicht. Valentino Rossi heeft in de MotoGP-klasse zijn zevende wereldtitel gehaald. De Italiaanse motorcoureur werd derde in de grote prijs van Maleisië. Met nog één race te gaan, kan Rossi niet meer worden ingehaald. De race in Maleisië werd gewonnen door de Australiër Casey Stoner. Het weer, veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag is het tussen de 14 en 16 graden. De komende dagen lichtwisselvallig en wat minder zacht. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 CFM Fitting paradise to put up a fucking lie you got till it's gone.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 I'm